Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. In Haiti worden nog altijd honderden mensen vermist. Het Rode Kruis helpt mee met het zoeken naar mensen na de aardbeving afgelopen zaterdag... maar dat valt nog niet mee. We moeten niet vergeten dat er heel veel gebieden zijn die we nog niet hebben kunnen bereiken... omdat er inderdaad uitverschuivingen zijn geweest, omdat de wegen onbegaanbaar zijn. En we staan pas aan het begin van het orkaanseizoen. Dus de kans dat Haiti de komende maanden nogmaals getroffen wordt door bijvoorbeeld hevige regenval of overstromingen is serieel. Het dodental staat inmiddels op bijna 2200 mensen. Bij protest in Afghanistan zijn doden gevallen. De demonstranten zouden met vlaggen van de oude Afghaanse regering de straat op zijn gegaan. Mogelijk zijn de slachtoffers doodgeschoten door de Taliban. Gisteren vielen er ook al doden bij een demonstratie. De politie in Amsterdam heeft een bende opgepakt. De vier verdachten zouden dure horloges hebben gestolen. Sommige klokjes waren zelfs tienduizenden euro's waard. Het lijkt erop dat Nederland vandaag weer wat positiever op de Europese vakantiekaart het komt te staan. Waarschijnlijk gaan de provincies Overijssel, Utrecht, Noord-Brabant en Gelderland naar oranje. Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Limburg zijn dan de enige provincies die nog op rood blijven staan. Zara, van 19, is bezig om haar droom waar te maken. Ze kan de jongste vrouw ooit worden die in haar eentje de wereld rondvliegt. De Belgisch-Britse Zara vertrok gisteren. It's is een I've dat ik mijn hele leven fly in een plane around the world. te vliegen. Het is gewoon een always thought ik dacht dat het In een vliegtuigje vliegt ze meer dan 50.000 kilometer over 57 verschillende landen en daar wil ze drie maanden over doen. Met haar recordpoging wil Zara meisjes van over de hele wereld inspireren om hun dromen na te jagen. Hoopt ze later astronaut te worden? Het weer. Grijs en druilerig en niet warmer dan een graad of 19. Ook morgen nog kans op een bui, maar ook wat zon en ietsje warmer: 21 of 22 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is we de Hart van de ANWB. 4 kilometer fietsen staat op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Door de werkzaamheden tussen Beverwijk Oost en Knover de tussen Haarlem en Leiden Centraal rijden door een aanrijding geen treinen maar bussen.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 Porque muy despreciado, por eso no te perdón llorar. Ese amor llega así de esta manera no tiene la culpa. Amor de complementa, amor del pasado. Ook in mijn leven. We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 Voorlopig niet gaan. Ik wil je nu vanmorgen vroeg Want ik heb nooit genoeg Genoeg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 touch Zandvoort en de regio. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Verschillende Afghaanse tolken en hun families konden dagenlang niet bij hun paspoorten... omdat ze in de afgesloten Nederlandse ambassade in Kabul lagen. De politie in Amsterdam heeft vier mannen gearresteerd... die verdacht worden van het stelen van horloges van mensen op straat. Het gaat om horloges met waardes van enkele honderden tot tienduizenden euro's. En de coöperatie Laatste Wil stopt met de huiskamerbijeenkomsten. De organisatie die leden de mogelijkheid wil geven om vrijwillig uit het leven te stappen... hoorde dat na deze avonden afspraken werden gemaakt over de aankoop van zelfmoordpoeder. Het weer op de meeste plaatsen is het droog. Het is een grijze dag met nauwelijks zon. Het wordt vanmiddag 19 graden. Yeah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 Ook in de zomer is jouw keuze ZFM. Show is hot out here. No. I don't mind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 driving me crazy. Uh -huh. And I didn't have the slightest idea uh -huh. until I saw you dancing. Yeah. And when you walk up on the dead floor, uh -huh. nobody can let uh -huh. it The way you move your body uh -huh. yeah. And everything's so unexpected, the way you write and lift it. So you think uh -huh. keep on shake yeah. it I never really knew that she could dance like this. Yeah. She make up her head, wanna speak Spanish. Se llama? Hey. Bonita. Hey. Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk.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 Just seem to have a plan My I will not self-restrain. Have begun to fail now, fail now. See, I'm doing what I can, but I can't, so you know that's it. Too hard to explain. Baila la calle, they don't care. Baila la calle, they don't care. Baila la calle, they don't care. Baila la calle, they I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama?